Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Juris Stubinetski met het NOS-journaal. De socialistische Dilma Rousseff lijkt de meeste stemmen te hebben gekregen bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Na het tellen van 20% van de stemmen staat Rousseff op ruim 42%. Haar grootste rivaal, de conservatieve José Serra, volgt met ruim 36%. procent. Als Rousseff meer dan de helft van de stemmen krijgt... is ze direct gekozen als opvolger van de populaire Lula da Silva. Volgens waarnemers is dat niet onmogelijk... omdat de eerste stemmen die geteld zijn uit de welvarende zuidelijke deelstaten komen... waar vooral Serra veel aanhang heeft. De 62-jarige Rousseff kan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. In Harderwijk heeft een groep feestgangers hun buschauffeur gedwongen zijn bus aan de kant te zetten. De 25 passagiers grepen in toen de bus tegen paaltjes langs de weg reed. Ze hadden een vermoeden dat de bestuurder had gedronken, maar die weigerde zijn bus te stoppen. Een van de feestgangers haalde de sleutel uit het contact en belde de politie. De buschauffeur had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. De vervoersmaatschappij van de man heeft hem ontslagen. De directeur van het bedrijf zegt dat de passagiers voorbeeldig hebben ingegrepen. In Pakistan zijn opnieuw tankwagens met olie van de NAVO in brand gestoken. Vlakbij de hoofdstad Islamabad gingen 20 tankwagens in vlammen op... die op weg waren naar Afghanistan. Vrijdag gingen al 27 NAVO-tankwagens door brand verloren. De woede in Pakistan is hoog opgelopen... door de dood van drie Pakistaanse militairen bij een helikopteraanval van de NAVO... Pakistan heeft naar aanleiding van het incident de route over de Keiberpas gesloten. Dat is een van de twee routes die de NAVO gebruikt voor de bevoorrading van Afghanistan. Dan nog het weer. In Zeeland valt de regen en in de rest van het land is het droog. En zo'n 13 graden. Morgen opnieuw een vrij zachte dag met maxima tussen de 19 en 23 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. Beleefd het.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 it up because it's getting heavy wild wild west coast these are the girls i love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 with us. truth. Man, that's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 On the floor